Jo Boots met het NOS Journaal. De leiders van de Europese Unie lijken het eerst in de geschiedenis van Europa gaat de begroting omlaag. De details moeten nog worden uitgewerkt, maar de korting die Nederland had blijft niet in stand. Die gaat waarschijnlijk omlaag van 1 miljard naar 650 miljoen. Kort na middernacht werd de gezamenlijke vergadering onderbroken. EU-president Van Rompuy had snel weer verder willen gaan, maar de vergadering liep uren vertraging op... omdat er tussen verschillende groepjes Europese leiders overlegd moest worden.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 Presidentsvrouw Michelle Obama gaat morgen naar de begrafenis van het meisje van 15 dat vorige week werd doodgeschoten. Adia Pendleton was majorette bij de inauguratie van president Obama twee weken geleden. Ze werd vorige week in Chicago geraakt door een kogel. De politie vermoedt dat de schutter niet de bedoeling had om haar te raken. Het schietincident voedt de discussie over het wapenbezit in de Verenigde Staten.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 Wisselen bewolkt met een enkele winterse bui. Het wordt vandaag tussen de 2 en 4 graden. Morgen overwegend droog en af en toe wat zon. Dit was het en ons Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Files in de Randstad staan op de ring Amsterdam. De A10 west richting Den Haag. Dat staat voor de Koentunnel 2 kilometer. A15 richting Europoort. Voorknopend Vaanplein 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle reizen weer open. En op de A20 in de richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht staat 2 kilometer bij Leusden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met uh, Charlie Parker op tenorsaks, John Lewis piano, Nelson Boyd op Bas en Max Roach. Die tevens het, uh, het onderwerp van het volgende oh, straks is aan de drums. We gaan nu luisteren naar Little Willie Leaps. <middels> Nou, wat kunnen we daar nog voor zeggen? Uh, dit was natuurlijk een uh, stukje waar Max Roach naar voren kwam. En die komt helemaal nu naar voren in uh, een opname met het Clifford Brown kwartet. Max Roach uh, op de drums. Clifford Brown trompet. Harold land de noordzak, Richie Powell piano, George Morrow op de bas, en zoals gezegd Max Roach op de drums. Roach is interessant omdat hij samen met Art Blakey en Kenny Clarke wordt beschouwd als een van de pioniers van de uitvinders van de, de stijl, de bebop. En gaan, we gaan nu luisteren naar het nummer Joe Do'. Ik wil gaan luisteren naar nummer Joe, maar dan moeten we het ook opzetten. MUZIEK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 Ook daar vandaan, en uitbleek um, hij op de trips.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 We gaan uh, richting nieuws. In ieder geval met Horace Parland op de piano, Sam Jones Bas, L. Herwood op de drums, in een uh, nummer, nummer van uh, Duke Ellington: Sea Jam Blues.